Door Albegens met het NOS-journaal. KLM annuleert vandaag 34 vluchten die vanaf Schiphol zouden vertrekken. De luchtvaartmaatschappij doet dit na het verzoek van Schiphol gisteren... om de komende anderhalve maand dagelijks ruim 9000 reizigers minder te laten vertrekken. De reizigers van wie de vlucht is geannuleerd zijn gisteravond op de hoogte gebracht. In een verklaring van de luchtvaartmaatschappij staat dat KLM zeer ontstemd is over het feit dat Schiphol pas gisteren heeft aangegeven het aantal passagiers van dit weekend niet aan te kunnen. Voor morgen en maandag kijkt KLM nog welke vluchten geannuleerd kunnen worden.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 Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter om een schadevergoeding af te dwingen voor zorgmedewerkers die langdurige klachten hebben overgehouden aan een coronabesmetting op het werk. De bonden hadden de staat een ultimatum gesteld en dat is inmiddels verlopen. Met een kort geding willen ze nu de schadevergoedingen afdwingen. Het weer, vandaag veel buien, soms met hagel en onweer en het waait stevig. Af en toe ook zon en het wordt hooguit 16 graden. Ook morgen veel buien en dan nog wat kouder dan vandaag.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 over de coronamaatregelen En uh, met bestuur hebben we eigenlijk de knoop doorgehakt... van jongens, het gaat dicht, het ja. kan niet. Ja. Dus we hebben alleden toen uh, 12 maart... Uh, wij uh, doen de generale repetitie altijd in de uh, klededracht... Ook, mm -hmm. zoals het uh, uitvoeren op de uitvoering. En we hebben alleden uh, gevraagd, kom. Maar je hoeft je niet in je kostuum te nee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 voor aanvang al. En, uh, er is, uh, ook, uh, hadden, dat was een stuk, daar hadden we veel mannen voor nodig. En die hadden hmm. we nooit. Dus hmm. toen hadden we de mannen. En toen ging het ook weer uh, mis. Want eentje gingen we verhuizen naar de helden. Dat was al de eerste man. Nou, toen ja. kwam weer om te overlijden. Ja. En uh, ja, ze, er zit gewoon de kwart in dat stuk. Ja, heel vervelend. ja Dat ja. lijkt me wel. Dus goed, uh, nu wet, hebben we al... Wet van, wet van Murphy, he, die alles... Ja.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 Dus wij hopen dat we nog zeker één stuk kunnen spelen. Ja, 1948 opgericht, ja. dus inderdaad 75 jaar. Ja. Dat is een lange tijd. En um, hebben jullie nou nog aanwas van, van uh, uh, onderop, zeg maar... dat er mensen bijkomen? komen? Nee, uh, dat is lastig, hè? Helemaal niet. Je hebt, uh, bij de uitvoering heb ik altijd al uh, op het laatste oproep... Van, uh, of we mensen mee willen doen. En dat is in uh, het helpen van toneelbouwen, uh, hand- en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 En daar uh, presenteer je als groep. Hm. Maar je doet vooral een promotie daar. Ja, dat geloof ik, ja. Kijk, uh, je, wij doen altijd... Uh, het is uh, een kleding en je moet je presenteren. Nou, je moet je voorstellen, die folklore uh, die uh, raakt steeds meer uit de ban, of ja. steeds minder. Ja. En... Uh,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 Aandacht voor nodig. Sjak uh, is uh, helaas overleden uh, in het voorjaar en uh, Glee heeft uh, in principe gezegd van ik laat geen om meer aan. Uh -huh. uh, nu weet ik wel, we hebben van haar zelf gehoord. Ze gaat misschien weer iets doen okay. met een groepje mensen wat zal al deed. En maar we moeten niet vergeten Glee is ook al 92. 92, ja. 92, ja. 92 ja, oh, 90, hè?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 Vlak aan de bus had zitten daar en, en straks niet meer. Maar is er ook al met Connection over gesproken, bijvoorbeeld? Ja, er wordt. Ja, ja Ik zou, de, de, de, de bewoners zijn Dus Ik zei het zijn, zijn stekeld. We hebben ja. een aantal gesprekspartners. Die, ja, die ja. De, en Connection is daar natuurlijk eentje van. Ja. Uh, maar dit is eentje waar we opnieuw naar gaan kijken, want er, er kwamen gewoon opmerkingen. Op. Mm -hmm. Dus dat is oh. nuttig om gewoon te kijken. Van, nou, wat, wat zijn dat opmerkingen? Dat zien we nou veel vaker. Uh,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 Planningen en ja, uh, is, bouwkosten ik. en beschikbaarheid van personeel. Ja, Ik <laughs> ja. zijn er genoeg ja. voorbeelden te noemen. En, en ja. daarbij komt ook dus dat ja. er overal een personeelstekort is. Dus ook in de bouw en in staat. Ja. Dus, ja. uh, dit is de, de huidige planning. Maar die, hmm. ja. okay. Nou, een uh, groot project dat uh, veel bewoners uh, treft, inderdaad. Ook uh, weer een opknapbeurt van de wijk. Uh, veel succes nog op dit uh, dossier, in ieder geval. Ja, Dank je wel. En uh, we spreken vast nog wel verder uh, zodra het definitieve ontwerpen ligt. Absoluut. Helemaal goed, dankjewel. En we spreken elkaar misschien in oktober over de parkeerde... Uh, Zou kunnen. Ja, <laughs> Oké, okay, bedankt Martijn. Ja, hartstikke bedankt. bedankt. We gaan naar muziek. ZFM. Een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM.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 en uh, afgelopen weekend hebben we de website dichtgegooid, want we, zaten nu, we zitten nu op zo'n 120, 130 reserveringen Oké, okay. en komt iedereen met een uh, Volkswagen bus, uh, Michel? Een Volkswagen? Uh, zo, het moet een Volkswagen zijn Oh, en sowieso. Ja, ja, sowieso Volkswagen dan luchtgekoeld, hè? dus dat zijn de, met de oude motoren, en dat kan zijn een, een, een bus van, van, van kever, of uh. een fonton. of een uh, of, ja, gewoon het oude model allemaal Ja, ja. Die, die busjes zijn eigenlijk het leukste, denk ik ik rijd er zelf heen. Dus ja, je rijdt er zelf heen. heen. Een, ro ja. een rode. Ik zag hem, ja. ja. <laughs> mooi, mooi. Maar um, ze komen uit, niet alleen uit Nederland, uit uh, heel Europa ook niet. Ja. ja, we hebben weer reserveringen uit uh, Engeland, België, Duitsland. Wat hebben we nog meer? En ze slapen allemaal nu in hun eigen busje, of niet? Uh, Bussen, tenten. Ja, ja. ja. Oh, er is je een camper als, als je met een kever komt, uh, ja, dan heb je een tentje ernaast ja. natuurlijk. Ja.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 Cafetaria, het Plein en de Albert Heijn. Ik uh -huh. namen nou, mag zeggen, maar... Ja, oh, nou ja. ja dan ben ik ja. hier. <laughs> en dus... dat is natuurlijk ook voor de sponsoren. Ja. Daar is dat natuurlijk ook voor. En op de zaterdag... Grasveldmeeting, gewoon allemaal gezellig bij elkaar. We hebben een soort uh, kofferbakverkoop. Er zijn overigens nog een paar plekjes voor. voor vrij, dus als mensen nog wel... Uh, spullen willen verkopen uit hun uh, garage of een kamer... dan uh, hebben we daar nog een plekjes voor.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 Ja, ik moet even goed zeggen, want ik begreep dat er twee waren. Maar ja, dat klopt. Ja. 40 -40 ja, de, de, de Buffalo's de ook, de vr. Vr. ook nog, hè. Maar ja, uh, de scouting, en uh, hoe, hoeveel is daar nou in de voorgaande jaren ongeveer opgehaald? Een paar honderd euro? Nou, de, de, volgens mij was voor het Rode Kruis, was volgens mij het hoogste, was volgens mij rond 840 euro. Nou, keurig, keurig. En in en uh, 2019, hè. toen we, hadden we uh, vindt het was ook een dag langer. Ja, dat klopt, ja. Ja, hey, er, er is nog wel wat veranderd in, in de loop der jaren. Met uh, ook Parkeertrein Zuid er is drukker geworden in verband met parkeren in Zandvoort. Hebben jullie nog veel last gehad met uh, zeg maar, uh, het organiseren en de vergunningen, et cetera? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Oh, nee, helemaal niet. De gemeente die werkt zo groot goed mee. Ja? Ze komen ook met adviezen en al, allemaal dat soort dingen. Maar nee, we hebben er helemaal geen moeite mee gehad. Oh, dat is mooi. Maar Nee, want het ja, had dat had gekund er natuurlijk. Want, voor het meet, hoor, want Het is super geregeld allemaal. Ja, ja, ja. ja want het had natuurlijk gekund omdat er meer, minder plekken zijn, et cetera. Uh, of tenminste, ja, maar, dat nou, er op meer auto's zijn op parkeerterrein Zuid, laat ik het zo zeggen. Nee, nou, maar op dit terrein wordt niet geparkeerd, hè? Oh, dat wordt niet geparkeerd. Oh, dat is nee, het dat eerste sowieso, terrein, zeg maar. dat is dat grasveld gebeurd. Ja, dat ja dat links van de, in de ingang de van parkeerterrein Zuid. Ja, ja, ja, ja. Ja, precies. Nou ja, op hele drukke dagen staat het nog wel eens vol, met, ja. maar dat zal niet gebeuren nu, denk ik.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 En dan gaat het zaterdag en zondagmiddag vertrekt iedereen weer. Zondagmiddag rond de klok van drie, half vier, okay. dan is iedereen wel weer weg. Ja, ja. ja. en mensen kunnen nog leuke dingetjes kopen ook op die markt? Ja, we hebben natuurlijk hier die, die ja, kofferbakmarkt. Ja, ja, ja. Maar ook, uh, uh, zeg maar, uh, speciale Volkswagen Ja, ja. Parafinalia. Oh ja, die ja? komt uit, zelfs uit Zweden inderdaad. Uit Met Zweden zelfs, oh. Ja, uit Zweden. Oh, en Turkije hebben we ook. Oh, leuk.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 But she's really tempting me. Oh, do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it. That the love is real. That the shoe might. She have my kids, but she be my wife? She might just be my everything and beyond. I wanna bring her round to meet ya. I think you like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home. Oh. Fit. She might just be my everything. Beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kid? Will she be my wife? She might just be my everything.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 She might just be my everything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 Uh, door het gebied. En uh, ja, dat is natuurlijk de vraag: met wie wil jij dat doen? Hans met een beetje. Ja, nou ja goed, het zijn natuurlijk prachtige dieren he, om te zien. Uh, ik heb ze ook wel eens gespot en uh, ja. Uh, ze maken een behoorlijke indruk. Ik weet niet of jij dan wel eens een, een Wiescent uh, tegen bent gekomen. Ja, ze, ze, ze, ze lopen soms ook als je de Noordduinen zeg maar, hebt. Van de Zandvoort Noord. Uh, ja. Daar kan je ook helemaal doorlopen tot het hek. Zeg maar. ja. En uh, daar staan ze ook wel uh, hele bijzondere Ja, Het is wel apart als je daar uh, bijvoorbeeld ja. fietspad... Uh, ja, bij het, ik weet niet of ze bij het fietspad ook komen... maar als jij met je fiets door de duinen gaat... en je staat er zo'n beest voor je... dan uh, ja, denk precies. je toch van, oh, <laughs> misschien even omkeren. En zeker als ze uh, jongen bij zich hebben... Uh, Kalveren dan kan het gewoon link worden als jij iets doet, dichtbij komt, of nou ja, er zijn daar zijn natuurlijk voorbeelden van bekend dat dat er mensen ook wel aangevallen zijn door die dieren. Ja, dan komen ze te dichtbij, voelen ze zich bedreigd, denken ze dat hun kalf wordt aangevallen. ja, je weet het nog nooit, maar ja, ik had graag gewoon willen vragen of ze met de kudde die er nu is.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 So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking what I wonder if yes I think to myself what I